En Dit is het nieuws van NOS op 3. Europese buitenlandministers zijn samengekomen in Brussel... om het te hebben over mogelijke sancties tegen Israël. Dat land houdt zich in Gaza niet aan afspraken over mensenrechten. Daarom is een soort menu gemaakt van 10 mogelijke maatregelen. Ons demissionair kabinet lijkt er weinig van te verwachten... maar minister Veldkamp gaat de vergadering wel in met een doel. Ik wil de collega's ertoe oproepen dat, het, dat ze zich allemaal inzetten... zodat gestaakt het vuur wordt bevorderd. En als er het vuur komt, dat we dat ook gezamenlijk kunnen bestendigen. Wat eruit komt, horen we later vandaag. Waarschijnlijk duurt de meeting nog de hele middag. De Nederlandse belastingadviseur, die ook wel de fiscalist van de sterren wordt genoemd... is opnieuw opgepakt in Amerika. Frank Butselaar werkte onder meer voor bekende dj's. Hij zat alvast in de VS, vertelt deze journalist van het FD... die een podcast maakte over Butselaar. Dat was vanwege een verkeerde belastingaangifte van Afrocheck. Zijn straf uh, was uitgezeten, dus hij had ook een vliegticket geboekt... om uh, gisteravond terug te gaan uh, naar Nederland, uh, naar zijn familie. Maar hij is ooit vanuit Italië uitgeleverd uh, naar de VS... omdat ze hem daar wilden berechten. Dus hij was daar zonder visum of verblijfsvergunning. En dus toen hij vrijkwam uit de gevangenis, was hij daar illegaal... Um, dus toen werd hij opgewacht en aangehouden door ICE, de Amerikaanse immigratiepolitie. Uh, ja, dat levert een bijzondere situatie op. De immigratiedienst en Butselaar zelf willen allebei dat hij de VS verlaat. Maar dat kan niet omdat hij weer vastgezet is. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. Iets na half tien kwam de eerste loper over de finish. Ja, om vier uur vanochtend ging de 107e editie van de Vierdaagse van start. En met 94 jaar is mevrouw Roest de oudste deelnemer. Al vindt ze dat zelf helemaal niet bijzonder. Ik vind het heel gewoon, want ja, lopen en sporten dat is gewoon een hobby van mij. En als je iets graag doet, nou, dan gaat het ook heel makkelijk. Ja, en ze heeft er een lekker weertje bij. Ik vind dat nu toe fantastisch. Maar we krijgen nog regen. Tenminste, dat vertelde iemand. Uh, het blijft niet zo. Maar och, dat zien we dan wel weer. Hè. Heeft u droge sokken bij zich? Ik had gehoord dat dat... Ja, ja, natuurlijk. Slimme meid is op de taken voorbereid. Hè? Het weer. Er vallen inderdaad wat buien. Vooral in de oostelijke helft van Nederland. Later vanmiddag is er ook kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon bij zo'n 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de wegwerkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam... vielen tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Ongeveer 11 kilometer, 20 minuten. Ook op de A44 is het daardoor aanschuiven. Vanuit Den Haag vielen tussen Kaag en Knoop en Burgerveen. 4 kilometer en ook daar 20 minuten. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Glad as I am with your photograph, I hold it in my hands, aching for a vision of you. You right in front of me, looking at the photograph and the way. Uit Zandvoort ZFM A piece get to. ZFM Oh,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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Volgens demissionair minister Veldkamp hebben gisteren 180 vrachtwagens... met noodhulp Gaza bereikt en eer gisteren 160. Egypte spreekt dat tegen en zegt dat Israëls afspraken met de EU... nog niets concreets hebben opgeleverd voor Gaza. Nederlanders raken op vakantie steeds vaker besmet met rabies of hondsdolheid. Dit jaar kwamen er bij de Europese alarmcentrale al 500 meldingen over binnen. Het zijn er 100 meer dan vorig jaar rond deze tijd. En het Nibut roept op om alle vaste lasten op dezelfde dag te laten afschrijven. Als dat het salaris binnenkomt, het zorgt voor meer overzicht... en het kan financiële problemen voorkomen, denkt de stichting. Het weer dan af en toe zon, geleidelijk aan ook weer meer buien. Mogelijk met onweer en een graad of 2022. Dit is ZFM Baby, oh. Can you hear me?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 And the I'm just sipping on camera.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 Z-F-M.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 This is an episode.